Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder redactie van Leonard Joosten, Els van Kemenaden, Gerard de Groot, Bernard Robben, Dim van Loon en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben twee gasten, je kunt het wel zien. Namelijk Astrid Kraal, voorzitter van Skag, En Berry Staps van de 16e Natuurwerkdag. Nou ja, van de, daar gaat een 16e Natuurwerkdag georganiseerd worden. Maar je Klopt. bent van? Uh, ik ben uh, de coördinator voor de Natuurwerkdag. En uh, dat is ontstaan uit een uh, werkgroep van de knnv in Tilburg. KNNV. En ja. je bent coördinator. Ik ben coördinator van de Plagwerkgroep. En als zodanig ook coördinator van de Natuurwerkdag op de Ja, uh, dat geeft al uh, meteen de onderwerpen. Met uh, Astrid Kralen gaan we over het uh, Jan van Bezouhuis praten. Ja. Dat was niet zo leuk nieuws, 30.000 uh, euro tekort. Tegelijk was het ook wel heel leuk nieuws, want uh, in de krant stond gelukkig ook nadrukkelijk beschreven dat het ontzettend goed gaat met het Jan van Bezaal. In de zin dat de, uh, het aantal bezoekers iedere maand nog toeneemt, dat de klanten tevredener zijn als ooit en dat de verenigingen ook helemaal uh, op een goede manier hun plek in het Jan van Bezaal hebben gevonden en met heel veel plezier gebruik maken van het Jan van Mezouwen. Juist, juist, juist. Het gaat ontzettend goed met het Jan van we zouden er gezeur over geld. Maar goed, daar gaan we toch wel even... Mag over. hoor, Ben. Uh, mag? Ja hoor. Mag. Maar eerst gaan we een rondje doen, wat was er nog meer in het nieuws, voordat we aan onze onderwerpen gaan beginnen. En de gasten zijn ook uitgenodigd om daar aan mee te doen. Mag ik met jou misschien beginnen, Astrid? Ja, en uh, mijn nieuws heeft toch ook wel weer direct een relatie met het Jan van Bezouw. Want ik las in uh, het Brabants een prachtig artikel over de voorstelling van Spot. De voorstelling JNR, vijf keer een bijna uitverkochte zaal. Met goede recensies. Uh, uh, en daarnaast ook, daar zit zo onbeschrijfelijk veel talent in zo'n uh, zo club... Dat ik iedere keer weer verbaasd ben over wat er aan jonge mensen in Goorlen rondloopt. Die heel veel vrije tijd, want het gaat echt om heel veel tijd. Um, um, ja, bereid zijn initiat initiatieven te nemen en energie te steken in zo'n prachtige productie. Dus ik was heel blij met het hele positieve artikel... Uh, um, Alsof het een professionele voorstelling was. En in alle eerlijkheid, daar kan het zich ook mee meten. Wat wij in Goorlen op amateurgebied uh, uh, ja, in huis hebben. Ja, mooi. Dan goed. ook goed dat Spot hier vast een plekje gaat krijgen. Ik ben er heel blij mee. Ik had het <macht> erg gevonden als ze een andere plek <macht> hadden gehad. Ze horen in het Jan van Bezaal. Uh, het, het, het is hun, hun podium. En ik wil eigenlijk ook heel graag zeggen dat het Jan van Bezaal een plek is waar ook cultuur gemaakt wordt. Ja, dit zijn echte makers. <macht> Goed, dat was jouw nieuwtje, Astrid ja. en uh, Berry. Nou, wat ik wil opmerken is dat uh, ik heb uh, de laatste weken uh, uh, op uh, feestjes en, en, en op sportverenigingen heb ik uh, uh, mensen ontmoet die uh, onze nieuwe burgemeester Mark Verstappershoef kennen uit de vorige, uh, uit de vorige uh, banen. En die zijn allemaal unaniem heel enthousiast over, uh, over de man. En uh, dat is goed om te horen. Aan de andere kant denk ik ook van, ja, als je zoveel pluim op je hoed krijgt, dan kan het ook best wel gevaarlijk zijn. Want je kent iemand uit een andere ja. omgeving en, ja. en, en acteert anders en moet nu echt burgemeester gaan zijn. En dat is best wel, uh, denk ik, best wel een uitdaging. Maar op zich vind ik het mooi dat andere mensen spontaan hun, hun mening geven. Dat, uh, ja, mooi. hij heeft een mooie start. Vliegende start, schreef uh, Joke Knoops. Hè. Vliegende start. Ja. Nou, ja, want daar sluit mijn nieuws ook weer. Alsof we het geoefend hebben, zou ik bijna <lacht> willen zeggen. Quotum. Bij de raadstukken van, van deze maand voor de commissievergadering van eind november... zit een rapport dat door het PON gemaakt is. Provinciaal opbouworgaan Noord-Brabant heette dat vroeger. Maar ik denk nu anders qua afkorting. Over waar staat je gemeente. Uh, en dat is heel erg gebaseerd op enquêtes en opinies van mensen... Wat is de relatie met de burgemeester? Hij heeft dit rapport aan de raad aangeboden. Dat vond ik in die zin eigenaardig dat het over allemaal beleidsthema's gaat. En het nadeel, want we moeten toch nu even kritisch gaan zijn... ...heb ik begrepen, over een nieuwe burgemeester... ...is dat hij de vertaling dan ook alleen op zijn eigen beleidsterrein uh, doet. Uh, veiligheid, uh, dienstverlening van het gemeentelijk uh, apparaat. Terwijl mijn aandacht getrokken werd door het rapport waar het ging over zorg en welzijn. Er stond nog meer in. Ja. Ja. En één klein voorbeeldje, dat is ook de kwetsbaarheid van enquêtes. We hebben nu de participatiesamenleving, mensen moeten meer voor elkaar doen. En daarover zijn vragen gesteld. Eén vraag was, doe je veel voor je buren? 6 van de geënquêteerden zegt, heel intensief. En de tweede vraag, maar een eindje verder is, hoeveel hulp krijg je van je buren? En 0% zegt, elke dag. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat is bijzonder. En het risico met dit soort rapporten dan... is dat iemand gaat zeggen... er is veel bereidheid om ja. buren te helpen. Kijk maar eens, dat hoeft allemaal niet meer door professionals. Buren kunnen daarvoor in de plaats komen. En als ze het dan laten afweten... dan gaat het een tijdje duren... voordat die conclusie getrokken wordt. Want eerst moet er dan uiteraard... een nieuw onderzoek gedaan gaan worden... En dit heeft een nieuwe opzet gekregen en daarom hebben we nog geen tijdreeks, dus we weten nog steeds niet of het goed gaat. Behalve dat Goren in zijn algemeenheid net zo scoort als alle andere gemeentes van dezelfde omvang. Een 6 tot 7. Is dat ja. goed? Is dat slecht? Kunnen ze niks Als van ik van daar vinden? vroeger met de 6 thuis kwam, was toch niet het enthousiasme overdadig nee, groot Nee, En hebben we niet toen het woord zesjescultuur het gekregen? Ja, ja, dat is voor de 6 min, hè? Ja. Dat was 6 min. Ja. Dus ik denk dat we daar nog maar eens een keer op terug uh, moeten komen, van wat staat er in dit soort rapporten en hoe staat het nu eigenlijk met Goorlen, naast wat we vanavond over Goorlen gaan vragen. Ja, uh, dit uh, is waarschijnlijk iets anders dan dat plan van lokale bestuurders meer macht aan de burger. Daar is uh, sprake van een initiatief van twintig burgemeesters, ik weet niet of Mark van Stappershoef daar ook bij zit. Waar... Heb je, heb je daar iets over gelezen? Ik meen dat hij daar niet bij. Zit. Daar zou, zit nee. hij niet bij. Nee. Omdat ze hem niet willen hebben, nou, omdat durf hij niet nog tekort burgemeester is. Nee, nee, nee is. dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. Nee. Of omdat ook op dit punt hij nu alweer tegenvalt. Nee, maar ik denk dat hij er wel van geweten heeft. Want uh, hij sprak bij zijn inauguratie ook over experimenten. Ja, hij ja. vond ook dat, dat er gewoon ja. misschien ook ruimte moest komen voor experimenteren met, met uh, lokale ik, democratie. Ik zou bijna gaan citeren uit de brief die hij. Bij dat vorige rapport waar ik het over had... want er staan inderdaad dat soort opmerkingen in... Ja. over burgerparticipatie ja. en betrokkenheid. Het zijn heel wel mooi. vaak heel veel mooie woorden... Ja. en de praktijk is vaak dan toch wat schrijnend... als je werkelijk hulp nodig hebt. Ja. Ik vind over die 6 procent, wat jij noemt... ik vind dat eigenlijk helemaal niet veel. Ik, ik vind, vind het niet. niet eens een zesje waard, als ik heel nee, eerlijk nee, ben. Nee. nee, maar die zesjescultuur gaat ja. echt over de dienstverlening... en de kwaliteit ja. van de activiteit... En de burger wordt uiteraard bij burgerparticipatie niet te maat genomen. Nee. Want dat mag het bestuur niet meer doen. Nee, dat klopt. Terwijl dat misschien wel eens wenselijk zou zijn door bijvoorbeeld te zeggen van burgers. Dat valt ons toch wel schrijnend tegen. Dat jullie beweren heel veel te doen en de praktijk is dat het heel erg tegenvalt. Ja. Mogen wij meer verwachten? Of is het niet reëel om dat allemaal te verwachten van burgers? En dan moet je dingen anders gaan organiseren. Ja. Ja. Ja. En dat ja, moet een ja. college van BNW bijvoorbeeld doen, wat mij betreft. Ja. Uh, ja Zo'n zo uh, ja. steekproef is altijd uh, afhankelijk van uh, wat, wat is je steek? Wat, welke ja, ja. mensen heb jij uh, ja. binnen jou, uh, jouw groep zitten? En is dat altijd afspiegeling van, nee. van, van, van, van je gemeente? En uh, ja, dat is vaak niet het geval. Daar valt ook heel wat over te zeggen. Ja. Ja. Maar dat wil ik vanavond mij niet doen bij het ja. rondje voor het nieuws, want dan gaat de rest van de uitzending daar dan op en dan kom ik weer zo negatief over. Ja, zo is dat. En uh, ik, heb, ik heb nog iets. Uh, weten jullie dat uh, Gordes sinds uh, zondag een uh, nieuw pleinrijker is? Dat weten jullie niet. Ik ben bang dat ik iets gemist heb. Ja, dat zou kunnen. Heb je gemist? Jij, weet jij het? Ik uh, heb het toch gemist. Gerard? Ja, ja, ja. Haha, daar heb ik dus mm. een, echt een uh, nieuw Een primeur. Een scoop. Een ja. scoop heet dat. Houd ons niet <laughs> langer in spanning. <laughs> het uh, pastoor Martin van Zutphenplein is uh, sinds zondag het uh, Nieuwe Plein hier in Goorlen. Uh, Stefan zegt ja te knikken. Maar dat komt, als je niet naar de kerk gaat, dan weet je het niet. Hè? En uh, daar ga ik nou wel naartoe. Ook niet elke zondag, hoor. Maar afgelopen zondag werd daar gevierd dat dat uh, pastoor van Zutphen uh, 75 jaar uh, is geworden. Of binnenkort woord eigenlijk. En uh, 30 jaar uh, priester is, dat werd uh, samen gevierd. En uh, na afloop van een uh, ja, heel gezellige viering, met, met uh, een volle kerk, werden hem twee cadeaus aangeboden. Uh, in een artikel in Goordels Belang is die laatst geïnterviewd. Hè? Mm -hmm. En daar uh, klaagde hij dat, uh, dat, uh, dat mensen geen kerkgedrag meer hebben tegenwoordig. Ze laten bijvoorbeeld de tissues achter in de bank en allerlei andere vieze spullen. En daar uh, was een ludiek cadeau op bedacht. Hij kreeg namelijk een prullenmand. Met een grijper, met zo'n zo grijpertje, zodat hij... Uh, zelf, na de dienst? Zelf, na de dienst, uh, die vieze tissues niet hoeft op te pakken, maar, maar uh, met, met zo'n uh, grijpertje in de prullenmand kan deponeren en uh, ja, dat was het eerste cadeau. heb ook, ik dan wel een tip voor de pastoor. Heb je dan nog een tip? De collectemand wordt tegenwoordig doorgegeven, je kunt dus ook de prullenbak met grijper doorgeven. En, al doorgeven. en Achter elkaar laten vullen. Ja, zo betend van... Uh, ja, ja, ja, dat zou ook nog een goed idee zijn. Dat en is toch participatie. Dan kreeg hij een cadeautje dat dat meer eeuwigheidswaarde had. Zo werd het in ieder geval aangekondigd. Namelijk uh, het uh, pastoor Martin van uh, Zutphenplein. Het bord werd hem aangeboden. En dat werd uh, na, de, na de viering meteen uh, opgeschroefd. Op uh, zo'n zo zo uh, pilaster van, van, uh, van, van de pastorie... En dat, uh, dat, dat plein dat is die ruimte voor, voor, de, voor kerk. de kerk. Oh. Voor de kerk. Ah, ja. Ja. Voor ja. De kerk. Ja. Ja. Ik denk dat dat uh, eigen, eigen terrein is. Dat dat ook zoiets mag. Want ik, dat vroeger gewoon kerkplein mee. Ik denk hm. niet dat het erg een, verder een hele officiële status heeft. Maar uh, nee. Nee. dat zal eigen grond zijn. Ik hoop het, want anders dan. Uh... Uh, ...verdwijnt het bord misschien dan nog wel deze week, bord. dankzij het feit dat jij dat nu dan op de radio er, uh, bekend maakt. Dan wordt er gehandhaafd en dan komt er een ja. ander daar die handhavend gaat. Ja. Met dank aan deze uitzending. Ja. Ja. Kunnen we meteen onze luistercijfers beter controleren. Als er nu elke dag een bordje verdwijnt, hebben we ook jongeren, want die doen dat altijd. Doen die dat? Ja, dat is wetenschappelijk vastgesteld. Dat is wetenschappelijk, maar goed. Nou, een nieuwe straatnaam introduceren, dat, uh, dat is een heel zwaar traject. En dat uh, moet door de gemeente uh, bekrachtigd worden. Dus uh, dat zal niet zomaar uh, een officiële straatnaam zijn. Dat zal een, uh, een plaatselijke benaming zijn. Een plaatselijke benaming. Maar over honderd jaar komt wel goed. Goed, dat waren onze nieuwtjes. Nu gaan we naar de onderwerpen. Wat hadden we afgesproken? Astrid, jij als eerste? Ja, ik vind het prima. Ja, ik vind... ja, prima. Ja. Um, ja, we hebben inderdaad jou uitgenodigd toen, toen daar in de krant stond... Uh, uh, dat dat er een tekort was van 30.000. Maar de, de kop boven het artikel, Goorle wil van zouden handreiking doen. Ja. Dus dat is niet meteen de stoombal en uh, alle hens aan dekken. En, uh, nou, weet je, in alle eerlijkheid, wij maken ons wel zorgen... Het uh, bestuur van Skag. afgelopen jaar hebben we uh, met elkaar heel hard gewerkt... om ervoor te zorgen dat we onze financiën op een goede manier op orde hebben. We zijn een hele grote huurder verloren aan het begin van het jaar. Niet omdat ze ontevreden waren, maar omdat ze... Het was een landelijke organisatie die voor een behoorlijk bedrag bij ons huurde. Onder ons gezegd 60.000 tot 70.000 euro op jaarbasis... Um, ja, die kon ergens anders terecht en dat was um, ja, in een landelijk verband. En um, die raakten we kwijt. En wij zijn toen eigenlijk meteen uh, uh, in actie gekomen om te kijken... hoe kunnen we dat verlies opvangen. En we zijn uh, als eerste begonnen met intern bezuinigen. En ik hoop heel erg dat jullie straks zeggen dat jullie daar niets van gemerkt hebben. Want dat is namelijk ook onze bedoeling geweest. Um, bezuinigen mag, je kan overal kijken waar een klein beetje af kan... Je moet vooral kijken hoe je slim en efficiënt met je geld omgaat. Sowieso natuurlijk omdat het gemeenschapsgeld is. Maar buiten dat, je moet je zorgen dat de kwaliteit van het Jan van Bezouw altijd overeind blijft. De klanten moeten niet langer moeten wachten voordat ze een kopje koffie hebben. De koekjes moeten minstens zo lekker zijn. En ik beloof je, ze zijn goedkoper en lekkerder. Ik weet niet of jullie de speculaties ook wel eens stiekem meepakken als je langs de bar loopt. Ik doe het regelmatig. Openlijk. Ja, ik doe het ook. En die zijn veel lekkerder als die verpakte, En ze zijn aanzienlijk goedkoper. Op alle fronten hebben we intern bezuinigd. Zonder dat onze gasten en onze klanten daar iets van merken. Um, nou daar hebben we een flinke slag mee kunnen slaan. Maar vanzelfsprekend niet voldoende. Want als het om zo'n groot bedrag gaat. Dan moet je um, en heel veel bezuinigen. En je moet heel veel nieuwe inkomsten hebben. We hebben ook veel nieuwe inkomsten. Want eigenlijk gaat het beter als ooit tevoren. Maar ook daarvoor geldt weer eh, eh, onvoldoende. Dus van het begin van het jaar af aan hebben we eh, met onze wethouder... Eh... Um, ...nou toch twee wekelijks, drie wekelijks... ...een goed gesprek gehad over hoe gaan we dit nu oplossen met elkaar. Dat wethouder van de put. Dat is wethouder van de put, ja. Buiten gewoon een plezierige samenwerking. Jij heeft zelfs een roots natuurlijk ook een beetje ja, hij kent het. in. Hij kent het bedrijf. Ja, ja. ja. ja. En uh, wat ik heel plezierig vind... ...is dat hij uh, ook het Jan van Bezouw... ...een heel warm hart toedraagt. En we staan voor hetzelfde. Hè. We zeggen het moet het gemeenschapshuis van geworden zijn. Maar het moet wel efficiënt en goed georganiseerd zijn. Dus... Um, we lopen er tegenaan dat hoe we het ook doen en hoe hard er hier intern ook gewerkt wordt. Want laat dat duidelijk zijn, Paul met zijn team zet uh, uitstekende prestaties neer. Het verlies van zo'n grote huurder kunnen wij niet opvangen. Um, we hebben met de gemeente nu het gesprek over een korte termijn oplossing. We lijken af te stevenen op een tekort van 30.000 dit jaar. Daarin willen ze ons een handreiking doen. En daarnaast willen ze een handreiking doen richting de afbetaling van de lening. Nou ja, uh, die is een aantal jaar geleden aangegaan. En daar is toen direct al van gezegd, het wordt heel ingewikkeld om die ooit terug te gaan betalen. Dat blijkt nu, want we hadden en de, terugkomst, uh, ja, de terugloop van die inkomsten en die lening terugbetalen. We gaan het niet redden. Dus handreiking 30.000, handreiking dat we... Uh, de, de, de betaling van de lening uitstellen. En ondertussen gaan we aan de slag om te kijken hoe we voor de lange termijn het uh, werken uh, in en rond het Jan van Bezouw, ja toekomstbestendig kunnen maken. Mm -hmm. En dat wordt de grote vraag. Wat moet ik me precies bij die handreiking voorstellen? Is dat een additioneel subsidie of is dat de lening een jaartje niet terugbetalen, maar die blijft nog steeds van dezelfde omvang? Dat laatste. En dus dat is eigenlijk. Dat is, ja, dat is een enkele vinger. Uh, dat, dat is een begin. Ja, ja. ja. Uh, en we praten nog niet over uh, op de lange termijn meer subsidie. Daar is overigens wel het gesprek open over. Ja. Uh, maar we moeten met elkaar wel op zoek naar een oplossing... om het uh, Jan van Bezouw ook over vijf jaar hier nog draaiend te houden. We hebben daar een aantal scenario's voor ontwikkeld. Uh, die delen we ook uh, uh, met onze wethouder... Uh, over de een uh, is hij enthousiaster als over de ander. Uh, we denken aan samenwerking met andere culturele instellingen. We denken aan meer samenwerking met het onderwijs. We denken aan samenwerking met bijvoorbeeld Theater Stilburg of de kleine theaters in de, in de omgeving. We denken aan een stuk commercieel exploiteren. Nou ja, alle opties zijn wat ons betreft open. Omdat we ook wel snappen dat uh, op de lange termijn zal er veel geld bij moeten. Om een cultureel centrum van deze omvang in een gemeente van deze omvang goed te laten draaien. Er zal altijd geld bij moeten. Altijd. Uh, er moet bij ieder theater en bij ieder gemeenschapshuis in heel Nederland moet er altijd geld bij. En dan hebben wij nog eens een keertje de pech en ook het grote geluk... dat we het mooiste cultureel centrum van heel Nederland hebben. Uh, nou, in Nederland zelf. Ik vind van wel. Oh ja, daar kan ik niet over zien hoor. Hmm. Ik heb er al veel gezien Ben de afgelopen 25 jaar. En ik vind het Jan van Biza nog steeds uh, uh, een van de mooiste plekken die ik in Nederland ken. Dat komt vanzelfsprekend ook door, uh, ja, het is een stukje cultureel erfgoed, ja. de historie. Maar dat maakt ook dat het niet het goedkoopste pand is om op een goede manier uh, te exploiteren. Laat dat duidelijk zijn. Zou je dat ook niet wat beter uit elkaar kunnen gaan trekken? cultureel erfgoed wordt bedreigd. Of het ja. nu natuurlijk erfgoed is in kwetsbare gebieden ja. of stenen. Uh, recentelijk heeft de staatssecretaris besloten... dat particuliere eigenaren van rijksmonumenten minder geld gaan krijgen. Dat gaat natuurlijk op termijn ten koste ja. van die monumenten. Dit is ook een monument. Dat kost altijd geld, tenzij het afbreekt. Ja, dat, klopt. dat is één functie. Maar dat is een andere functie dan een gemeenschapshuis, een cultureel centrum waar je activiteiten in wilt uh, ontplooien. Als je dat wilt doen, bulldozen er doorheen... nieuw efficiënt gebouw ja. uh, ontwerpen. En je kunt het met aanzienlijk minder subsidie... of je kunt meer doen voor, het, uh, voor hetzelfde bedrag. Ik ben ervan maar, overtuigd. Maar erken dat nu gewoon als gemeente... dat die functie alleen al een behoorlijke cent ja. kost. Ja. Alleen al in de sfeer van het onderhoud... Ja. heb je andere eisen ja. en geen enkele rechtssubsidie voorzetten. Dus uit ja. voor ja. elkaar halen, zeg je, ja. dat apart dat, ja. uh, zetten en, en dan... Wat heb je nu over voor de historische betekenis van wat hier staat. Dat is één. En daarover hebben we zeer zeker het gesprek met de gemeente. En zij zijn ook overtuigd van het feit dat cultureel erfgoed van belang is... en dat het ons dorp natuurlijk ook heel erg mooi maakt... De andere discussie, of het andere gesprek wat we met elkaar hebben, is dat we vinden het heel erg belangrijk, nou we noemden net Spot al, dat die bij ons in huis zitten en wonen en werken en mooie dingen maken. Wij vinden het verschrikkelijk belangrijk dat de biljarders bij ons zitten, dat alle verenigingen en instellingen vanuit Goorlen bij ons terecht kunnen. We hebben alleen één groot probleem, die kunnen wij niet de hoofdprijs vragen, daar kunnen wij geen commerciële tarieven voor rekenen en heel vaak gaan ze na het kopje koffie weer naar huis. En we kunnen ze ook niet, uh, uh, soms wel, maar soms ook niet, langer houden om nog twaalf pilsjes te drinken met z'n allen. Wat natuurlijk voor ons ook omzet uh, ja, binnenbrengt. Dat zou uit het oogpunt van de volksgezondheid ook weer niet goed zijn uh, <laughs> om, om twaalf peeltjes te gaan drinken. Andriek. Het hangt er een beetje vanaf met van. hoeveel ja. mensen ja. dat is. Ja. Ja. Ja, het hangt een beetje vanaf met hoeveel mensen die twaalf peeltjes drinkt. Ja. Maar je snapt, de baromzet is voor ons natuurlijk ja. net zo goed gewoon heel belangrijk. Um, maar wanneer je een cultureel centrum wil hebben, wat echt een centrum, een huiskamer van het dorp is en ook de plek is waar alle instellingen en organisaties hun uh, domicilie hebben, um, ja, het kost dat ook gewoon geld. Ofwel, dat levert veel minder op als wanneer we alleen maar zouden kiezen voor de commerciële verhuur. De carnaval en dat, is ook uh, vertrokken. De carnaval jammer. is vertrokken omdat uh, toch bleek dat uh, um, er in Goorlen genoeg al was op het gebied van carnaval. En wat wij toevoegden was niet bijzonder genoeg. Uh, oh. De mensen wilden toch liever de café's in. Ja goed, maar de stichting uh, die uh, op, op zondag uh, de prijsuitreiking en, en, en dat soort dingen ja, uh, mijn persoonlijke mening was dat dat hier beter past ja, dan, uh, dan uitstekende dan, uh, plek ja, vind uitstekende ik ook plek. Een plek, ja. en uh, de deuren staan vanzelfsprekend wagenwijd open okay. en uh, um, op dat soort activiteiten leggen we altijd geld toe laat dat duidelijk zijn alle activiteiten met scholen ja. alle activiteiten voor de vereniging, je legt er altijd geld op toe en dat doen we graag <laughs> Om nog eventjes op spot terug te komen. Dat heb ik gemist dat, dat ze hier domicilie zouden ja. krijgen. We hebben hier ja. een paar keer mensen van spot gehad. En ze hebben toen uh, dan, dan nog zo'n brief geschreven. Na het, uh, het is één minuut voor twaalf en alles. En, en, uh, en daarna is het... Uh, Sinds onze lukt. uitzending is goed gekomen. Sinds na onze uitzending <laughs> is dat uh, allemaal gelukt. Wanneer, vanaf wanneer gaan ze dan? Uh... Ik uh, heb begrepen dat ze al een aantal ruimtes ingericht hebben. Ja. Om uh, hun uh, requisite, heet dat, denk ik. Ja. Bij hun ja. requisite te plaatsen. En uh, volgens mij is het hier om de ja. hoek. Het is nee, hier beneden. Ja. Ja. Ja. Dus de oude TV-studio van TV de Oude uh, TV-studio, ja. ja. Nou, want zij hebben een hoge ruimte nodig. Ja. En dat is dat. Ja. ja. Dus, dat, dus er zijn ook niet zoveel van dat soort ruimtes in, in Goorden. Dus als je zo'n culturele activiteit wil stimuleren... dan moet je daar de consequentie aan verbinden... dat het hier terecht kan, alleen. Of je komt in een uh, schopstoelsituatie... van een paar jaar hier... en het wordt weer gesloten... en je moet naar iets anders. Heel onwenselijk ja. uh, voor iets met continuïteit. Nou, Dan kom je hier. En inderdaad... We uh, je een huur opgezegd. En wij vragen een, een, een, een bescheiden huurprijs. Ja. Ja. En uh, je begrijpt dat als wij hier... een commerciële aanbieder neerzetten... dat we een andere huurprijs vragen. Nou, voor de is dat even onder, een is het hoog. Een wijziging in het beleid geworden, want, want zij, zij waren toen bekend met, met de huurprijs die ze zouden moeten betalen. Ja. En het was zo duidelijk, dat dat krijgen wij niet uh, opgebracht. Dat kunnen wij niet betalen. Uh, we zijn tot een overeenkomst gekomen. Laten we het daar maar op houden. Zo. Ja. ja. ja. Nou. Waar wij heel blij mee zijn en waar zij ook uh, mee kunnen leven. Nou ja. ja. Maar niemand kan gratis en voor niets nou ja. hier terecht... Hoe jammer dat feitelijk ook is, maar een commerciële prijsvragen, uh, ja, zit er bij dit soort instellingen gewoon of bij dit soort organisaties niet in, en is ook terecht, hmm. want het levert zo onbeschrijfelijk veel op voor het dorp qua energie en qua uh, sfeer. Als je het over participatie hebt, denk ik, uh, op het moment dat je dit soort dingen binnen een dorp onmogelijk maakt, ontstaat er een hele andere sfeer waarin burgerparticipatie uh, uh, van de grond af aan niet meer mogelijk is. Even naar de vierkante meters. Er is het laatste jaar ook gerapporteerd... dat wij toch wel heel veel culturele of maatschappelijke vierkante meters in het dorp hebben. Kan wel minder, vinden sommigen. De wijkcentra. Uh, hoe, hoe stellen jullie je daar, uh, daarin op in, uh, in die discussie? We hebben uh, dat onderzoek van de gemeente gehad naar uh, de accommodaties in Goorlen. Ja. Wij doen dus in, het uh, in het Jan van Mezaal goed in de zin dat we een hoge bezettingsgraad hebben... Maar we hebben ook nog wel wat ruimte over. En we hebben van het begin af aan gezegd: iedereen is bij ons welkom. Um, uh, alle uh, organisaties en instellingen vanuit de wijkcentra. op het moment dat er daar één van gesloten zou worden. is een beslissing van de gemeente, hebben wij niets in te zeggen. En ook mainframe. Die discussie mm -hmm. hebben jullie waarschijnlijk ook in de media ja. gevolgd. Het jongerencentrum is bij ons ook van harte welkom. Jong, oud. Uh, uh, nou ja, vanuit, vanuit welke uh, organisatie of kant dan ook. wij maken in het Jan van Bezouw plek voor Alles wat goals is, zal ik maar zeggen. Um, dus wij hebben daar een zeer open houding in. Nou ja, dat, dat was van meet af aan zo. We komen allemaal naar het Jan van Mezouwhuis. Ja, Nadien klopt. is er helaas toch wel een, een trekker uitgegaan, gegaan, omdat de prijzen te ja, hoog waren. Klopt. Ja. Uh, ik. ik uh... Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer instellingen hier hun plek vinden... hoe lager de prijs ook zou kunnen zijn. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe hoger de bezettingsgraad, hoe beter het Jan van Mezauw ook loopt. Maar wij zitten voortdurend ja, in dat lastige dilemma. We moeten en geld verdienen en we moeten iedereen onderdak bieden. Ja. En dat laatste uh, doe ik persoonlijk het liefst. Iedereen onderdak bieden. Ja. Maar een jaar of vier geleden, denk ik nu, was er discussie toen nog met... Uh, Weet onze wethouder ook alweer, die opgestapt is. Jacques Sperber. Jaar, Jacques Sperber, Over de komst van het loket hier ja. naartoe. Neem aan dat die discussie nu voorbij is, nu daar verbouwing heeft plaatsgevonden. Of gaat de discussie heer... altijd door? Ik, ja, ik zal je heel eerlijk zeggen, die discussie is dan, die kan soms even stoppen. Maar die kan ook ieder moment dan weer beginnen. En ook daartegen zeggen wij, iedereen die in het Jan van Bezauw zijn plek wil hebben, is welkom. Dus ook uh, uh, uh, op het gebied van gezondheid, ook op het gebied van uh, jeugd. Uh, in eerste instantie stellen we ons daar zeer uh, open en uh, verwelkomend in op. Ja, een mainframe, dat is, uh, die zijn nog aan het denken, denk ik, ja. of niet? Dat ja. is nog niet uh, klaar. Nee, dat, nee. nee. nee. Ja, Ieder heeft nee. zijn eigen belang en zijn eigen visie ja. in deze. En wij zien ook wel uh, juist heel veel mogelijkheden in samenwerking met mainframe. Nee, maar ik zat even te denken... ...wij staan open voor iedereen. Uh, er loopt natuurlijk het risico dat je je eigen profiel kwijtraakt. Ja. Dit heet officieel CC, cultureel ja. centrum. Ja. Uh, dan met een commerciële partij zoals nu weggaat... ...zeg je, ja, dat is voor het geld. Ja. Uh, en Die de horen er eigenlijk niet en, in. Maar verwacht je niet direct in het cultureel centrum. Dus als je gaat kiezen... Dan kom je dus in dit soort knelsituaties dat je zegt een culturele activiteit kost geld. Een commerciële activiteit levert geld op, ja. maar de culturele activiteit vindt geen plek. Uh, dat is een lastige, maar als je dan als bestuur zegt, we kijken wel, is dat niet iets te passief? Nee, dat is niet passief, want wij dragen heel nadrukkelijk uit dat wij het cultureel centrum en de huiskamer van het dorp willen zijn. Dat staat voorop. Dus in eerste instantie zeggen we, uh, het moet goals zijn, het moet uh, um, iets van de inwoners zijn. En daarin stellen we ons zeer bereidwillig ten aanzien van ja. iedereen op. Um, als Spot zegt, we hebben geen plek, zijn wij natuurlijk de eerste die roepen, kom bij ons. Daar zijn we niet passief mm -hmm. in. Daar gaan wij zeer actief ook naar op zoek. Um, het is wel zo, het is een gebouw wat ook heel veel mogelijkheden kent. Op het, gebied, uh, nou, op het moment dat een commerciële instelling hier een groot stuk wil huren... wij kunnen het ons simpelweg niet permitteren om dan te zeggen... dat we daar niet eens over na ja. willen denken. Daar denken wij dan wel over na. En dan gaan wij op zoek naar een variant in dit gebouw. Dit gebouw met heel veel mogelijkheden. Om toch die huiskamer altijd te kunnen blijven. Dat culturele centrum te kunnen blijven. En daarnaast iets anders te doen. Zo is een beetje de werkelijkheid. Ja. En soms is het wel echt schipperen. Daar heb je ja, helemaal gelijk ja. in. Ja. Maar wordt dat schipperen en erger? Of, want ik kan me voorstellen dat juist door zeg maar, wat systematische samenvatting van dat soort afwegingen van de afgelopen jaren, het makkelijker kan worden om tegen de gemeente te zeggen. Het gaat om uh, publieke middelen. Uh, Maak jullie maar helderder waar jullie grenzen uh, liggen. Hoe meer het cultureel opgerekt wordt hoe makkelijker het voor ons is om de goede inhoudelijke keuzes te maken... hoe meer jullie zeggen, daar word je in uh, gekort. Hoe meer compromissen wij moeten sluiten ten aanzien van het eigen profiel... tot het op een gegeven moment ook zo ver verdampt is... dat het geen cultureel centrum meer is, maar ja. een centrum. Je hebt daarin gelijk en tegelijkertijd zeg ik, we doen het anders. We kiezen er nadrukkelijk voor om dit gesprek met de gemeente... op een andere manier te voeren en te zeggen... Uh, uh, uh, beste Guus in dit geval, waar sta jij voor? Goh, wat toevallig, daar staan wij ook voor. Ja. Met elkaar staan wij voor hetzelfde. En hoe zorgen wij ervoor dat we alle verschillende functies... van dit culturele centrum op een goede manier kunnen aanwenden... ten behoeve van ja, de burgers van Goorlen. Um, uh, en dat is meer een samendenken. Als dat we in de situatie komen dat wij zeggen... en als jullie dit, dan doen wij dat. Um, ik beloof niet dat dat nooit gaat gebeuren... Ik heb in het verleden wel eens meegemaakt dat, dat dat wel kan gaan gebeuren... als het heel spannend wordt op financieel gebied. Op dit moment is de sfeer absoluut niet mm. zo. En ik vind eigenlijk het woord boven uh, de kop in de krant handreiking. Het woord handreiking is ook een mooi woord. Daaruit blijkt dat we niet tegenover elkaar staan... maar dat we op dit moment echt heel constructief bezig zijn... met verschillende scenario's. Te kijken ja, wat voor de lange termijn uh, de meest duurzame oplossing is. Mm. Bovendien is het ook nog eens zo, Geert, maar daar weet jij ook wel alles van dat de gemeentefinanciën ook niet zo zo zijn, hè? Nee, ik zou denken dat je nu gewoon kunt zeggen die lening die strepen we door. Maakt leven voor iedereen al simpeler. Uh, dat elk jaar een besluit nemen om die maar uh, door te schuiven... Bij wijze van is daar nooit iets van afbetaald? Betaald? Want nee. er is een ja. tijd geweest dat het uh, zwarte cijfers waren, toch? Maar daar ja. is toch nooit... Ja, er moest vermogen opgebouwd worden. Ja, ja. Maar, ja. Dus, ja maar de zwarte cijfers waren uh, piepkleine. <laughs> Pie piepklein. piepkleine. Kleine zwarte cijfertjes. Dat We moesten niet, uh... echt onze leesbril opzetten. Oh, ja. ja. Daar kon echt nog niks vanaf. Maar uh, er werd wel rente over betaald? Of ja. hè? Die is wel betaald, ja. dacht ik. Maar het is wel zo dat ik uh, denk... Uh, uh, laat duidelijk zijn... De gemeente Goorle heeft op dit moment geen enorme financiële tekorten. En eh, nou dat geeft ook een, een interessante basis voor een goed gesprek. Laat ik het maar zo formuleren. Ja. Nou, Misschien nog een laatste puntje. Nou je toch hier bent, eh, er waren toch ook nog altijd plannen voor voor een eh, café aan de pleinzijde. Dat, dat je daar zo'n zo terras kunt maken. Zijn die er nog steeds? Wij dromen daar nog steeds van. Dat is dromen? Ja, ja. En dromen kunnen zomaar werkelijkheid worden. Uh, uh, dit is echt iets waarvan ik denk dat zou een prachtige optie zijn. Samenwerken met de bibliotheek loopt heel goed. En die zouden daar ook uh, groot voorstander van zijn. Ik uh, zou niet gek opkijken naar nou, 2020. Zullen we, zullen we het daarop houden? 2020. Ja. ja. Ik, heb, ik, ja. Ik, ik, ik zou het geweldig vinden. Want dat zou het dorp enorm verlevendigen als we dat op die manier zouden doen. Ja, ja. dan gaat het rondom uh, terras worden, hè? Heel erg mooi. Ja, er moet dan iets gebeuren op de plek waar de ja, Ambole, bank heeft ja, gezeten. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Voormalige bank. Ja. Ja. Ja. Wanneer is het vijftigjarig bestaan eigenlijk? Ja, ik ben niet van de cijfers. Ik heb geen flauw idee. Is het van 74? Dat het hier komt. Dus natuurlijk, als klooster stond het er al veel langer. Ja. Maar, maar, ik durf het niet te zeggen. We hebben vanavond de vergadering en ik zal uh, de penningmeester vragen. Want ja. die is van de cijfers en die weet het gegarandeerd. Ik en die, die luistert nu ook, ik, dus die gaat het nu wouw naast. Ik kwam me construeren dat er een cadeau gegeven moet worden oh, bij een verjaardag. Oh, dat gaat een prachtig moment zijn. Ah, precies. Een prachtig moment. En Dank dan is je het misschien wel. handig om te zeggen dat het in 1970 gewoon begonnen is. Ja. Dat... Yeah. Als je toch niet terug kunt ja, vinden. Vaak op. moet je zoiets prikken ook, want het is dan een beetje waar. Ja, ja. wanneer ja. dat Maar wij gaat. kunnen onze penningmeester niet vragen om te zoemelen met de cijfers. Dat gaat niet lukken. Nee, nee maar met jaartallen mag het. Met we jaartallen we al, mag het? Oké. Okay, Leeftijden zal, doen we altijd wat soepel. Uh, Oké, okay, nou. ik zal er straks even met hem het gesprek over hebben. Maar dankjewel voor de suggestie. Ja. Gaan we toch naar muziek goed. toe, als ja. jullie het goed vinden. Uh, nu Bob Dylan gezegd heeft dat hij de Nobelprijs gaat accepteren. We gaan geen muziek van Bob Dylan meer draaien, maar wel uit uh, die periode. ...mede op bezoek van onze technicus Stefan Eikenaar... ...gaan we naar Country Joe and the Fish. Good morning Vietnam, or hello Vietnam, or... Give me an F! Give me a U! A. Give me a C! A. Give me a K! that What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?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 To wonder why we're all gonna die now come on wall street don't be slow I'm man this is war a go-go there's plenty good money to be made Supplying the army with the tools of the trade just open pray that if they drop the bomb drop it on a viet car and it's one two three what are we fighting for don't ask me i don't give a damn the next stop is vietnam and it's five six seven oh, open up the pearly gates Well, I ain't no time to wonder why we all gonna die. Now, come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now, you can go out and get those reds, because the only good commie is one instead. And you know that peace can only be one when the Lord all the Kingdom comes. Sing it. One, two, three, 3, what are you fighting for?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 Now come on mothers throughout the land, back your boys off to Vietnam. Come on fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right, one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up curly gates. Well, ain't no time. Ja, ik geloof nooit dat je hier een Nobelprijs voor de literatuur voor krijgt. Maar voor mij is het jeugdsentiment. Wij stappen over naar het tweede onderwerp. De natuur. De rechte heide. De zestiende, de twaalfde. Leg het uit, uh, Staps. Jullie gaan uh, zaterdag weer op pad om de rechte hei... Op te kuizen, denk ik dat het woord is, een dat stukje, gebruikt is. Yes. Kun je er iets meer van, van zeggen van wat jullie gaan doen en hoe het initiatief ontstaan is? Ja, uh, het gaat over de Nationale Natuurwerkdag. Die is uh, 16 jaar geleden, althans het is nu de 16e editie, uh, landelijk. Uh, uh, die is destijds opgezet door uh, Landschap NL. Dat is eigenlijk overkoepelende organisatie van de, van de provinciale landschappen. We hebben hier het Brabuslandschap, landschap, het het Limburgers landschap. Elke provincie heeft een eigen landschap. Uh, een, een stichting in ieder geval die het landschap beheert. Die, uh, uh, die, die organisatie heeft dus uh, 16 jaar geleden gesteld van nou, we willen wat gaan doen. Waarbij we burgers eigenlijk wat meer betrekken bij de natuur. De landschappen op zich hebben vaak heel veel, uh, best al veel uh, vrijwilligers al uh, die, die betrokken zijn. En die, uh, die komen dan een dag in de week of zo komen die helpen en die genieten daarvan. En uh, nou, niet iedereen is in staat of wil dat iedere week doen. Dus uh, de landschap hebben gezegd, nou, dat doen we één keer in een jaar. Gaan we zo'n dag organiseren dat iedereen mag komen en kan doen wat hij graag wil. Um, nou, uh, het Braavondse heeft ook veel uh, van, die, van die gebieden. Um, uh, en het Braavondse landschap heeft destijds aan wat groepen gevraagd. Willen jullie dat gaan mede-organiseren? En destijds is het verzoek ook gekomen naar onze groep. En onze groep is eigenlijk de groep van de KNNV uit Tilburg. Die beheren eigenlijk al ruim 30 jaar een klein stukje op de rechte hei. Uh, daar uh, kijken wij van, nou, wat, wat, uh, wat kunnen we dadelijk doen om, om de hei uh, terug te brengen? En, en 30 jaar geleden was uh, de hei volledig uh, vergrast. En uh, het idee was, ja, als we helemaal niets doen, dan uh, gaan ook alle zaden die in de grond zitten, die, die uh, zijn niet meer uh, kiembaar. En toen is toen een groepje opgestaan, die zeiden. nou, we gaan gewoon op kleine schaal gaan wij plaggen. Elke maand? Elke maand, ja, in het winterseizoen voornamelijk. Uh, en dan, uh, dan, het gaat heel langzaam, maar het gaat uh, gestaag. En we zien prachtige resultaten daarvan. Goed, dat is een ander verhaal. Uh, maar uh, uiteindelijk is aan, uh, aan, aan onze groep gevraagd, van, willen jullie dan ook niet een keer zo'n natuurwerkdag organiseren? Nou, daar stonden we wel voor open. Dus we hebben dat gedaan. Uh, naïef, hadden, zoals we waren, hebben we dat gewoon een stukje ergens neergezet. Volgens mij kwamen 120 mensen op af. Ah. Daar zijn we wel een ja. beetje van schrokken ja. dat het zo populair was. Ja. Is dat ook burgerparticipatie? Het uh, begon al voordat het woord was uitgevonden, dacht dat ik. Dat denk ik ook, ja. ja? ja. ja. Maar goed, uh, we hebben dat uh, geregeld uh, met, met, met vallen en opstaan zijn we wat wijzer geworden en het is ook wat, wat professioneel geworden. Maar goed, wij uh, gaan dat nu voor de, voor de twaalfde keer organiseren, uh, voornamelijk om te rechten hij. Maar uh, ja, uh, we kunnen niet altijd op dezelfde plekjes zijn, dus we schuiven zo een beetje... We doen dat in heel goed overleg met het uh, landschap. Het landschap die faciliteert in het gebied waar je dus kunt, uh, kunt werken. Die faciliteert in, in, in gereedschappen en dat soort zaken. Dus het is echt wel een, een combi tussen, tussen de KNV, uh, Tilburg en, en het uh, en, uh, landschap. Uh, en, en soms gaan we ook naar uh, het uh, uh, Lei en, uh, en dat soort locaties. Het zijn altijd wel hele mooie locaties. Uh, waar je eigenlijk normaal gesproken niet mag komen. Hè, want je moet op de paden blijven. Maar op die dag mag je echt gewoon het terrein in. En uh, ja, we hebben eigenlijk als stelregel dat uh, mensen uh, moeten komen... als eerst om, om, om te genieten van, van de natuur en het bezig zijn in de natuur. Omdat je, ja, wij zijn ervan overtuigd dat als iemand zijn energie... en zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn zweetdruppeltje heeft laten vallen op die grond... dan is die grond voor hem meer waard. Zal je ook uh, enthousiast over zijn... Dus dat is, voor, dat is de basis van, van, het, van, van, van de dag. Dat iedereen kan komen, kan doen wat hij wil doen en kan doen. We hebben mensen van, uh, van, van, van 80 jaar die, die meehelpen. We hebben mensen van kinderen van, van 5, 6 jaar. Dus iedereen kan uh, zijn ding doen die hij graag zou willen doen. Dat is educatie dan. Dat is zeker. Ja, er is, er is zeker een heel groot stuk educatie bij. Want ja, de mensen komen en als ze s ochtends komen, dan hebben we zorgen dat de koffie klaar is en dat we een praatje hebben. En, uh, nou, die staan de pomp op de popelen om, om te beginnen. En uh, ja, goed, dan moet je zorgen dat ze heel snel aan het werk kunnen. Maar het is fysiek vaak wel zwaar werk. Dus op een gegeven moment zie je al heel snel dat mensen wat verzuren. En dan moet je even een praatje maken over waarom dat we dit nou doen. En, en wat, de, wat de voordelen zijn. Ja, ja, nou ja, vorige week hebben we de, de oude grap, de oude bekende grap gemaakt van... De natuur is het best, genieten vanuit je stoel en met een kop koffie erbij. Toen hadden we het over de rover support uh, die, die, die functioneert als zodanig, hè? Daar, daar ga je zitten. Ik kwam daar zondag langs, dat hele parkeertrein stond vol. Het was daar een drukte. Maar, maar uh, op die uh, mensen, dag, dan, dan, dan, dan wordt er ook uh, soep uh, gemaakt en ja, koffie uh, geschonken. Ja. En, en, een heel goed uh, cateringteam. Dat is heel genietbaar dan. Ja, het, het, is, het is zeker ook genieten, het is... Ja. Zeker ook genieten, zeker. Ja. Ja. Maar het heeft ook de functie van echt iets aan de natuur te verbeteren. Zo begrijp ik het toch ook, hè? Ja, ook dat, dat ja, natuurlijk. Want achterstallig onderhoud. Uh, Laten we het onderhoud noemen, in plaats van achterstallig. De <laughs> kijk, de, de, zagen uh, ja, die die niet moeten groeien. Ja, als we kijken naar, naar het heidegebied, het heidegebied is eigenlijk een, een kunstmatig natuurgebied. Het is cultuur, natuur. Uh, als je niks aan de hei doet, dan, dan groeit het binnen een aantal jaar allemaal boompjes en dan groeit het. Dan wordt het een bos. Dat op zich niks mees mee, maar we hebben eigenlijk al best wel wat bos en relatief weinig hei. Dus we moeten zorgen dat die hei eigenlijk, uh, eigenlijk intact blijft, zoveel mogelijk. Dus uh, ja, daar wordt uh, uh, met, met vrijwilligers wordt dat uh, uh, in, in, in toom gehouden, dat die, uh, die, die boompjes uh, in ieder geval uh, um, kort gehouden worden. En dat doen we op z'n natuur. Vind, vindt het uh, B-team dat wel goed? Um, nou, we hebben in het verleden wel uh, contact gezocht met het B-team om dat samen te doen. Uh, daar zijn pogingen toe genomen, maar uiteindelijk uh, heeft het B-team ervoor gekozen om een eigen locatie uh, te kiezen. Ja, dat mag. Nou ja, ik, heb uh, ik weet niet hoe ik eraan kom aan dat vermoeden dat, dat het B-team dat misschien uh, niet goed zou vinden: dat je boompjes omzaagt. zou best kunnen. Ik heb ze nog niet uh, op mijn uh, mailbox gezien. Maar willen die dan dat alles gewoon maar groeit in het wilde werk? Uh. Nou ja, vroeger had je een Utrechtse hoogleraar. Leroy, als ik mij dat goed herinner. En die had dit als basisprincipe voor uh, natuurlijke ontwikkeling. Uh -huh. En ik vond dat wel een goed idee voor mijn eigen tuin. <laughs> maar na vijf jaar bleek dat al toch hele hoge kosten leveren. <laughs> ja, ja. uh, dus van dat idee ben ik uh, afgestapt. Uh, maar het is natuurlijk wel... Uh, want jullie zeggen, er is weinig hei... Andere discussie, want dat was mede een aanleiding waarom we vorige week op dit uh, kwamen. Uh, er moet, wordt gezegd, vanuit milieu mee het milieu-oogpunt meer in bos komen. Want dat vangt CO2 op en is een alternatief bijvoorbeeld voor het sluiten van kolencentrales. Of je kunt dat tempo verminderen of omdat mensen toch, begrijp dat jullie er ook bij horen, auto rijden. Uh, dan moeten de bomen groeien en die vangen dat, uh, dat op. En dus er zit ook een, in het natuurbeheer, in de keuzes die je maakt, een, een spanning uh, is dan degene die daarover beslist, is dat Brabants landschap als eigenaar. Of is dat zeg maar een maatschappelijke discussie van passanten uh, die daarmee bezig zijn en die een warm zweetplekje krijgen op de hei. En uh, dan zeggen we, we hebben geïnvesteerd in de hei, dus dat moet hij blijven. Want ik moet toegeven: het rechte bos, dat klinkt niet. Nee, klinkt uh, niet. daar nee, gaan uh. we dat ook niet van maken. Nou, ik weet niet. Alles van het, be het beleid van, van, ja. van het Braavons landschap. Ik, ik, ik, ik hoor er natuurlijk al een boel van. We Kijken naar de rechte hei op zich. De rechte rechter is een, uh, is een uh, Natura 2000 gebied. Natura 2000 gebied is een, uh, is een gebiedje... wat een speciaal stempel krijgt van, uh, van uh, Brussel. En dat betekent dat de, de eigenaar beheerder... die is verplicht om uh, het gebied in stand te houden zoals het is... of te verbeteren. Dus daar waar hij is... Zul je vanuit dat oogpunt mm -hmm. ook hij moeten houden. Omdat hij een, een cultuurhistorisch uh, uh, um, landschapselement uh, uh, is. Dus je kunt, uh, ik denk als ze er niet zouden doen en het zou dichtgooien. Ik denk dat ze dan eerder uh, een probleem gaan krijgen als dat ze als het uh, uh, uh, nu gaan beheren. En in het verleden is er altijd beheerd. En, en vroeger ging dat met, uh, met schapen en met, uh, uh, met branden en dat soort dingen. Dat gebeurt nu nog. Uh, alleen in wat, wat, wat, wat kleinere schaal. Nou, toch mooi, mooi argument. Dus geen rechte bos, maar rechte hei. Dat, dat mag ja, ja, het ook wel maar... blijven. Is het ook uh, een van die uh, nominees... Uh, we hebben dan het mooiste cultureel centrum van Nederland. Maar die mooiste plekken, plekjes natuur... Wat, wat nou gaande is met de staatssecretaris van Dam... Hè, ja, die, die, uh, het mooiste natuurgebied van Nederland. ja Is scholen daar ook uh, nee, in nee, beeld? Nee, dat valt er uh, net buiten. We het slaag uh, zou toch uh, in aanmerking komen om, om, uh, voor, voor zo'n kwalificatie, of niet? Nee, nee, we hebben hier in Brabant hebben we het van Gochpark. Maar dat ligt meer richting tussen de driehoek, tussen Tilburg den Bos en Eindhoven, volgens mij in die, in die buurt. Maar goed, dat soort kwalificaties hoeft ook niet altijd goed te zijn. Het is heel mooi natuurlijk dat je die aandacht krijgt. Maar uh, gegarandeerd, als je dus de prijs krijgt... dan krijg je volgende week ook uh, hele volkstammen... Die, die jouw mooie natuur komen platlopen. Op Tessel zijn ze zich rot geschrokken toen ja, ze de prijs gewonnen ja, hebben. Ja, ja. Dat, dat, dat krijg je. Dus, uh, het is goed dat er aandacht is voor die natuur. En dat, dat is goed. Maar ja, het heeft ook zijn, uh, zijn kerenpunt. Maar die spanning zit er natuurlijk... Het Bramers landschap uh, heeft een verplichting op zich uh, genomen. Namelijk te behouden zoals het is. Uh, en roept dan een blik vrijwilligers... ...enigszins gechargeerd gesteld van help ons uh, daarbij. De natuur betaalt zichzelf niet. Behalve als je die, vergelijkbaar met, uh, met dit gebouw, commercieel gaat exploiteren. En ja. het voorbeeld van de kopjes koffie die jij uh, net noemde, die genoten uh, worden... ...is mede onder het idee dat het is goed voor de natuur want dan komt er ergens een financieringsbron voor... Is dat zo? Ik ben dus wat sceptisch, dat wil ik vast van tevoren ja, ja, ja. meegeven. Maar je kunt me best overtuigen hoor. Ja, ik, ik, ik weet niet of er echt een verdienmodel aan natuur is. Dat, dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, nou ja, de natuurvernietiger is een verdienmodel. Natuurvernietiger? Ja. Oh ja, dat is wel ja, heel nou, dat kan ja, nee. ja. Ja. We dat we in, in Duitsland uh, als voorbeeld. Enigszins grootschalig, bij de grootschalige houtkap zoals we die op veel plekken gehad hebben en nog steeds doorgaat. Nou ja, goed, uiteindelijk is dat al wel een, een, een groot aantal jaren geweest in het verleden. Al die woeste gronden die we destijds hebben, die zijn allemaal geforceerd omgezet uh, in, in, in landbouwgebieden. Waarbij ja. we daar alleen maar landbouw kunnen, kunnen hebben als we dat helemaal voorgooien met mest en, en mais opzetten. Dan willen we het groeien. Maar als je de rechte hei gaat omploegen om daar uh, aardappels op te zetten, nou, dan denk ik dat je best een uitdaging hebt. Ik vind het best een boeiende uitzending. De rechte hij omploegen om aardappels uh, op te zetten. En net hebben we het Jan van Bezouw in gedachten plat gegooid. En we hebben ja, nou, er een doosje doos neergezet. Je moet soms wat, wat, nee. wat extremer gaan opzoeken ja, om de problemen dat te krijgen. De scenario's, als je geen, eerst geen... eens verkennen waar de extreme ruimte zitten. zit. Dat ja. was ja. geen voorstel voor mij over. Nee, nee, nee, nee, maar die doos van mij ook niet. Hè? Laat nee, dat duidelijk nee. zijn. Nee, maar de consequentie daarvan is dat zo'n Natura 2000 gebied een financiële impuls nodig heeft om in stand te blijven. En is die voldoende? Want jij komt er, denk ik, heel regelmatig. Je kunt dus je oog laten vallen op hoe het erbij staat. En ik gebruikte achterstallig onderhoud en jij zei... onderhoud, ja. dus jouw oordeel is... we houden het in stand, het, is, het, het blijft aan de maat... er zit niet echt een knelpunt. De gemeente Goorle bijvoorbeeld hoeft niet... Iets additioneels te doen. Uh, een, om, de hand, uh, ja, een handreiking en, uh, te ja. doen. Uh, <laughs> te kiezen tussen onze twee gesprekspartners... welke uh, van de twee volgend jaar in aanmerking komt voor een handreiking. Nou ja, goed, ik, ik zit hier niet met de, de financiële pet op. Nee, dus dat, dat, nee dat weet maar gewoon maar... je kunt het inhoudelijk beoordelen. Je kunt zeggen, nou, met elkaar zoals we het nu doen... beslagen slagen er misschien wel met hangen en wurgen in om de doelstellingen te bereiken... of het is toch eigenlijk een beetje een achterhoede geweest. Nou, kijk, bij, bij, bij natuur is het zo. Kijk, als je nou naar cultuur kijkt... dan kun je zeggen, nou, we hebben hier een gemeente... en binnen die gemeente willen wij uh, dingetjes ontwikkelen. En je hebt ook je, je beheer binnen je gemeente. Je hebt natuurlijk wel, ook wel een uh, raakvlak af... Je hebt, je hebt invloed van van buitenaf, hè? Stilburg... een heel groot uh, cultureel centrum... Ja, ja. en heel veel uh, exposure gaat doen. dan ga je er last van krijgen. Wat je bij natuur hebt, is dat je... Uh, ja dat houdt niet op bij, bij de uh -huh. grens van, van, jouw, van jouw gebied. Uh, wij hebben, tenminste, uh, dus natuur heeft ook uh, zijn, zijn raakvlak. Hè? Dus dat is wel, met een, uh, met een Natura 2000-gebied, die stelt ook vooral van, uh, dat je uh, uh, in de omgeving van het gebied... mag niets uh, ontwikkeld worden wat de, uh, de ontwikkeling van... of de, de, de, de status quo of de ontwikkeling van het gebied teniet doet. Dus als een boer aan... Aan de, aan de zijkant van het gebied daar een varkenstal wil zetten, ja, dan kan dat niet. Of als een boer wil uitbreiden, dan kan dat niet. Dus op, een moment, op die manier wordt het al wel beschermd. En dat zijn gewoon, ja... Ja, ja en op die manier heeft het B-team dat, dat pad tegen kunnen houden. Dat tracé dat nu aangelegd is daar over de rechterheide. Ze hebben het opgehouden. Opgehouden, ja. Ja, maar nog niet uh, tegengehouden. Nee, maar dat is een, een voorbeeld van de spanning, zoals ook dat is, ja, dat, uh, tuurlijk, de, ja. de toeristische activiteiten die aan de rand ja. zijn neergezet. Het brengt toch meer auto- en fietsverkeer uh, met zich mee, vlak aan de grens van. Uh, en houdt die grens dan op? Of gaan we toch nog twee paadjes extra neerleggen, want ja. mensen willen toch niet elke week dezelfde route lopen. En het is toch aantrekkelijker als er een rode, een gele, een blauwe en een groene route zijn, ja. die Kijk. wat verder de rechte hei opgaan. Ja. Kijk, bij, bij natuurgebieden is het zo dat daar, daar, daar je moet proberen te zoneren. Heet dat? Hè? dat je zegt, van, nou in dat gebied, dat is in het verleden ook al heel vaak gebeurd. In, in het verleden waren allerlei paden op de rechte hei waar je kon lopen, die zijn langzaamaan allemaal afgesloten. Sommige mensen die nemen oude kaarten en dan staat er nog steeds de tweede dijk op, die helemaal vanaf het goorlen naar, naar een nieuw kerk kunt lopen. En die zijn dan verbaasd dat ze niet meer door kunnen. Ja. Dus de paden zijn afgesloten om rustgebieden te creëren. Dus je gebied, je maakt rustgebieden je maakt recreatieve gebieden. En die recreatieve gebieden, daar zul je dan iets moeten opofferen. Mm -hmm. uh, uh, of je, je, je zou een basale discussie moeten voeren van... zetten we een heel groot hek rondom uh, de natuurgebieden. en Niet specifiek de hij, maar een groot hek rondom natuurgebieden. En dan doe je er een slot op. En alleen met, met mensen met een groene jas en een veertje op de hoek, die, die mogen binnen. En anderen niet. Nou, dat, zijn, die, dat soort discussie moet je eigenlijk eerst voeren... Ik denk dat we heel snel uitkomen. Dat gaan we niet doen. Hmm. We willen het ook. Hè? Want Het is allemaal gemeenschapsgeld wat erin zit. Daar wil je voor terug doen. Als je dan zoneert en je zegt Nou, dat gebied wil we echt rust houden. Blijf daar weg. Of ben daar alleen maar als rustige wandelaar, fotograaf of uh, neem het. En andere gebieden, daar, uh, daar, re, daar, daar uh, creëren we wat dat mensen kunnen wandelen. Kunnen dingetjes doen. Misschien moeten we ook al zeggen dat er ergens... Ik, ik, het is geen voorstel, maar als je kijkt op de... de uh, de Drunense Duinen, daar hebben ze een fietspad aangelegd waar je, waar je kunt fietsen. Daar zoneer je. Dan hou je die mensen daar. En dat betekent op andere plekken dat je het rustig houdt. Uh, als je nu kijkt op, op zondag en zo, dan zijn er heel veel mensen die eigenlijk met de fiets over de rechte hei gaan rijden. En die lopen dan ergens vast in, op, een, op een waterplas of op een mulzand. En die gaan dan links en rechts al overal doorheen mm -hmm. schieten. Mm -hmm. Als je daar een mooi fietspad overheen rijdt, dan zul je misschien best wel meer fietsers hebben. Maar die rijden over het pad heen en die genieten en die kijken en die rijden door. Die gaan niet meer al die, die, die paardjes, die zij uh, dingetjes af, af... Ik begrijp dat jij wel voorstander bent van dat uh, nieuwe pad. Ik, ik, ik ben ervoor dat wij, uh, dat, dat wij in dit geval dat maatschappelijk uh, belang daar wel in, in meenemen. En, mm -hmm. en zeker ook van, uh, ik kom heel veel op de hei en, en uh, zie ook heel vaak dat, uh, dat mensen met, met rolstoelen en zo, dat ze... Hobbel de bobbel, over die stenen pad. Uh, proberen bij die, uh, die uh, grafheuvels te komen. En denk, ja, maak daar een pad. Wat doen we met het pad? Als je nu kijkt, dan is het pad zes meter uitgegraven. Daar komt straks een padje te liggen van 1,20 meter, 1,30 meter. Die bermpjes die er langs, langs liggen, die worden straks prachtige uh, uh, biotopjes. Waar allerlei, allerlei hele mooie plantjes uh, gaan groeien. Uh, nu ziet het er kaal uit. Dan worden straks toppertjes. Dat, dat is overal. Hè? De fietspad die, die langs de Nieuwkerkse Dijk uh, ligt. Ja. Daar komen allerlei uh, uh, orchideeën komen daar terug. Mm -hmm. Waarom? Omdat we daar een beetje rommelen in de natuur. Er wordt niet zoveel gerommeld. En, en als je daar dus zo een fietspad neerlegt. En je, je, je, je maakt daar een mooie... Tenminste, een, die bermpjes die daar gaan ontstaan. Dat, uh, dat, daar zal het B-team straks ook van zeggen. Dat dat echt een aanwinst is. En soms moet je wat opofferen om iets anders terug te krijgen. Ja, kijk, dat is een mooi pleidooi. Overigens vind ik, maar ik ben leek, dat, dat het er mooi uitziet. Dat, dat, je vroeg zo inhoudelijk, hoe, hoe is die rechte hei? Hoe, ik vind het eigenlijk wel, wel, wel mooi. Ik geloof niet dat daar eh, ernstige dingen fout zijn. Hè? Nee, nee, nee dat, dat, dat denk ik ook niet. Ja. Nee. Overigens vind ik het wel interessant om te constateren... dat dit is natuurhistorisch erfgoed... Ik praat over cultureel erfgoed en in beide gevallen kan de gemeente, uh, of kunnen we met elkaar, niet zonder vrijwilligers. Want ook bij jou gaan er komend weekend een heleboel mensen aan de slag om op vrijwillige basis dat uh, uh, terrein mooi te houden. Zo zijn er in het Jan van Bezouw ook wekelijks heel veel vrijwilligers aan de slag om dit een heel mooi, levendig, en bruisend centrum te maken. Vind ik wel een, mooi, uh, een mooie overeenkomst. Zeker. Maar kun je iets meer vertellen over die uh, vrijwilligers? Want dat past inderdaad. Je had het al over qua leeftijd uh, van 8 tot 88. Maar iets meer van. Zijn het zeg maar leken op natuurgebied die aangesproken zijn? Of zijn dat oude rotten uh, die nu een kans schoonzien om eens eindelijk met een schop daar aan de gang te gaan? Kun je er Als iets meer naar, van vertellen? Ja, van aanstaande. Zaterdag, dat is dan een natuurwerkdag. Dat is, uh, ja, dat is een open inschrijving en iedereen kan komen. Dus dan, dan komen gezinnen met kindjes, papa, mama, opa's, oma's. En je komt echt met een gezinnetje. En die komen een dag in de natuur uh, werken. Ja, en dat, dat, dat soms uh, is een van, van, van de familieleden... die is echt een, een, een specialist in allerlei dingen. En die sleept iemand anders mee. En die is de helft van de tijd aan het uitleggen wat er allemaal gebeurt. Allemaal prachtig. Uh, uh, laatst ook een, een persoon die was al, al 80 jaar. En die, die kwam ook nog uh, mee. En die, die vertelde ook uh, dat hij de hei kende van toen het nog helemaal open was. Ja. En, echt al. en dat soort dingen. Dat zijn, zijn hele mooie verhalen die die mensen vertellen. Maar dat zijn mensen die uh, één keer een jaar komen. Ja. En die daar genieten. Daarnaast hebben de andere groepen vrijwilligers. En dat is een heel, ook een heel divers uh, uh, uh, palet. Uh, als we kijken bij, bij Wim de Jong. Die, uh, die heeft een, een, een uh, vrijwilligersclub. Uh, waarbij iedere dag tussen de vijf en tien mensen uh, als vrijwilliger uh, op de hei opgaan. Dat zijn vaak mensen die uh, niet meer in het arbeidszaam uh, uh, leven zitten... en die, die, uh, die komen gewoon een dagje werken uh, in de week. En sommigen uh, weten best wel veel van de natuur... en sommigen kunnen nog geen meer van de kraai onderscheiden. Maar dat geeft niks. Die, die krijgen een, een opdracht en die, uh, die genieten in, in, in, in de natuur. Maar... Als we kijken naar het groepje... Van die dus natuurlijk daar organiseert... Hè? De KNV-plagwerkgroep. Ja, dat zijn uh, groepen die uh, uh, mensen die, uh, die toch wel meer belangstelling hebben voor, uh, voor, uh, voor natuur. Ja, die elk plantje kennen. Elk, elk plantje kennen. Ja, ja, mm -hmm. ja. Ja. En als we met die groep aan, aan, aan het werk zijn, dan, uh, dan, uh, dan uh, elk piepje van vogeltje ja. wat erover komt. Dan, oh, even kijken. En elk plantje en paddenstoeltje, dan wordt het ja. blijven stilgestaan. Ja. Ja. En, en op die manier. Je leer je enorm veel van elkaar. En dat is, uh, dat is uh, heel Heb mooi. Heb je ook al verteld waar het precies te doen is? Um, het is um, um, voor de mensen die een beetje bekend zijn... Bij de Fokmast is een parkeerplaats. Mm -hmm. Dus je gaat naar de Nieuwkerkse Dijk rechtsaf. Dat is een parkeerplaats. En op de parkeerplaats staan mensen die je dus verder zullen verwijzen... en ook aangegeven met, met, met, met pijlen... Uh, je gaat helemaal door het bos en, en, en over slingerpaadjes... ga je echt helemaal het, uh, het open heidegebied uh, in. En aan de rand van het open heidegebied gaan wij dus aan het werk. Uh, mooie uh, locatie met catering, uitzicht op de, op de grafheuvels. Uh, echt een uh, top locatie. Maar wel even van tevoren inschrijven. Wel even van tevoren inschrijven. Dat heeft ook te maken met, uh, met, met, met... Nou, niet zozeer met de soep, maar met uh, <lacht> verzekeringen en oude ja, zaken, ja. Dat we, <lacht> Als er wat gebeurt, dan weten uh, we in ieder geval zeker weten van, uh, dat ook iedereen ook uh, verantwoord is. Ja, je van. niemand kwijtraakt. Uh, niemand kwijtraakt, maar mocht een keer wat gebeuren, dat we geen last krijgen. Aanstaande zeker... zaterdag, 6 november. 5 november. 5 november is het. 10 uur starten we, graag is hier de komen. We gaan een mooie dag van maken. Goed, nou veel succes. wel. we schijnen uh, eruit te gaan. Ja. Uh, zou jij ja. dat uh, willen vertellen? Ja, want uiteraard zijn we onze gasten weer dankbaar. Astrid Kraal van Jan van Bezouw, of het SCACH. Om precies, zijn Berg staps van de Natuurwerkdag en de KNNV. Ja, klopt. En volgende week is er geen Gootse Kringen, maar een uur literatuur. En zo wordt het programma vervolgd met een muziekkeuze van. vanavond niet, hè? Oh, vanavond nee, niet. Nee, nee, vanavond Mijn vanavond excuus. Oké. Okay. Maar volgende week wel.